De site zet een audiofragment online waarin de stem van KU te horen zou zijn. KU heeft altijd ontkend dat hij een buitenlandse bankrekening heeft gehad... en spande een proces aan tegen Mediapaar. Maar Franse rechtbank oordeelde dat het best eens KU kan zijn... die in de opname te horen is. Daardoor werd zijn positie onhoudbaar. KU is nog niet in staat van beschuldiging gesteld. In Eindhoven is even voor middernacht een casino overvallen. Een man liep met een wapen de speelhoal aan de Kerkstraat binnen en eiste geld. personeel gaf een onbekend geldbedrag mee waarna hij de zaak uitvluchtte. Buiten stond een andere man met een scooter om op te wachten. Niemand raakte bij de overval gewond. Daders zijn nog spoorloos. Het weer. In de zuiden regen of natte sneeuw. Ook overdag winterse buien. Alleen in het noorden is het droger. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, wij zijn nog steeds wakker na dinsdag 19 maart... de dag dat er nog onbekend iemand besloot om 1 miljoen blackberries te kopen. Ja, wij zijn appelfetischisten Apple en daarover zullen we het uh, verder niet hebben. Net als uh, over de blackberries. Dan gaan we helemaal niks hebben in nog steeds wakker. Wel nog twee nummers van Lieve Betta en de weduwe van schrijver Willem Wilmink. Zijn nalatenschap is namelijk geschonken aan het Letterkundig Museum. Dat zo meteen. Nu eerst het laatste nieuws uit Turkije. Ja, de Turkse stad Ankara die werd afgelopen avond opgeschrikt... door een aanslag op het gebouw van de regeringspartij en het ministerie van Justitie. WNL-collega Teun Verstegen, die is momenteel in Turkije teun. Goedendag. nacht. Wat is er precies gebeurd? Nou, en, en ik vind het een beetje lastig om het misschien direct een aanslag te noemen, maar er is in ieder geval wat gebeurd rondom inderdaad die uh, twee kantoren. Uh, om te beginnen uh, bij het hoofdkantoor van de, uh, de regeringspartij, de AKP partij van premier Erdogan. Uh, ...de eerste berichten geven aan dat er uh, twee handgranaten daar naar binnen zijn gegooid... Uh, of, uh, ...bij het ministerie van Justitie, moet ik zeggen. En uh, vanuit uh, een bus in de buurt van het hoofdkantoor van die ak-partij van Erdogan... ...zou een skutraket op dat gebouw zijn geschoten. Ja. Maar Tuin, een skutraket, handgranaten, dat is toch gewoon een aanslag? Ja, ja maar kijkend naar de schade, valt dit wel weer mee. Ja, wat, wat is de schade dan? Als ik uh, de eerste beelden bekijk, moet ik zeggen dat ik er niet direct naartoe kon gaan... Uh, maar uh, de foto's die ik heb gezien, dan zie ik een paar kapotte ruiten. En dat is het eigenlijk. Ja. Uh, uh, zijn er ook al de eerste reacties die nu binnenkomen? Het is nog niet zo lang geleden gebeurd, maar wordt er al gereageerd? Uh, ja, matig, matig. Uh, een woordvoerder van uh, de AK-partij van premier Erdogan heeft in een uh, haastig georganiseerde persconferentie ergens op een uh, parkeerplaatje, aangegeven dat uh, deze gebeurtenis de partij niet van zijn, van zijn pad zal brengen. Uh, maar verder uh, zijn er nog bij mij weinig officiële reacties uh, binnengekomen. Er Erdogan zelf bijvoorbeeld ook nog niet. Nee, maar die is ook uh, in Denemarken om uh, donderdag uh, in Nederland te zijn. Ja, dus uh, volgens mij spreekt hij nu gewoon via zijn, uh, zijn woordvoerder. En uh, wat zeggen de nieuwsmedia? Is er bijvoorbeeld al iets bekend van verdachten? Uh, ja, het, er zijn er twee opgepakt. Ik durf niet te zeggen van welke kant. Uh, maar ze ja, zitten een beetje op twee uh, gedachten. Ook met de mensen die ik nog even kort heb gesproken. Waar ik uh, vandaag al wel meer contact uh, mee had gehad over andere dingen. Uh, uh, die zien een beetje uh, twee kanten. Um, een kant kan zijn dat het vanuit de PKK komt, en een andere zou een, een, linkse, um, ja, een, moet ik zeggen, een linkse activistenbeweging kunnen zijn. Ja. Um, uh, zijn dat eigenlijk de sterkste geruchten? Ja, dat, ja eigenlijk wel. Uh, want de Turkse regering heeft kort geleden aangegeven. ze willen gaan praten over een oplossing uh, van het Koerdische conflict met de PKK. Uh, dat duurt nou al decennia en heeft echt duizenden levens gekost. Uh, en Ötjallam, uh, hun, uh, hun leider, die zit gevangen op een klein eilandje, maar die gaat donderdag na een lange tijd spreken. Uh, en waarschijnlijk gaat hij dan uh, vragen om de wapens neer te leggen. Uh, en, en deze aanslag zou er zomaar eens uh, van kunnen komen dat gewoon iemand heeft bedacht, nou laat ik dat vredesproces toch eens proberen te ontregelen. Het, uh, het zijn spannende tijden daar en uh, we zullen ongetwijfeld meer nieuws krijgen in het loop van de nacht. En anders morgenochtend over het uh, hoe en waarom van deze aanslag. Voor nu dankjewel, Teun verstegen. Graag gedaan en nacht. Zo, dat was Teun en ik hoor Riepsal, Koen en Rens. <lacht> ja, ik riep dwars door je ene handen, maar ja, ik dacht dat we al gingen beginnen. Ja, want uh, het is uh, namelijk uh, vijf over drie. Waarschijnlijk bent u net als wij nog steeds wakker. U heeft waarschijnlijk nog geen oog dicht gedaan. Laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 19 maart 2013. Dit is de quiz Weten of Vergeten... waarin we samen met onze muzikale studiogasten bepalen... wat we over een week nog willen weten en wat we mogen vergeten. En vandaag is de band Berta in onze studio. En dus doen jullie automatisch mee aan weten of vergeten. Maar jullie zeiden al, jullie hebben ongelooflijk veel zin in. Ik, ik kijk al echt, al sinds ik eigenlijk weet dat we hier spelen al uit... naar deze quiz. Ik heb het er ook met mijn ouders en mijn familie over ja. gehad. En uh, met mijn vriendin. En uh, ja, dit ja is ik het kan het ook niet wachten. Dit is het moment. Het is eigenlijk uh, vrij simpel. Wij uh, stellen geen vraag. Wij uh, gaan namelijk een nieuws, iets uit het nieuws behandelen. En we willen van jullie weten of dit belangrijk genoeg is om te weten. Of zeggen jullie, ach, over een week zijn we het vergeten. En dan, ja, dan vergeten we het dus ook. Ja, ze zijn een soort tafelheren. Uh, ook, ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Ja, heerlijk. Ze... Laten we maar beginnen. Normaal ja. gesproken zijn het leuke huiskamervragen. Wat is de hoofdstad van Cyprus? Of hoe noem je iemand die op Cyprus geboren is? Sinds deze week weet iedereen dat in Nederland. Ja, weet iedereen in Nederland de antwoorden. Het zijn Cyprioten. En in de hoofdstad Nicosia willen ze pinnen. Maar dat lukt ze niet. Ze kunnen er niet bij. De bank is dicht. Alle banken trouwens. Ook op internet geen betalingsverkeer. Arme Cyprioten. Maar moeten wij ons zorgen gaan maken? Is dit het begin van het einde? Gaan wij ook omvallen? Gaan we de crisis weten of vergeten jongens? Nou, ik zou het uh, zwaar balen vinden als ik niet kan pinnen. Het... Ik. ik, ik... Ik denk persoonlijk dat het wel iets heel moois is... dat mensen weer terug gaan naar de basis, naar ruilhandel... naar uh, gewoon echt contact. Ja, een beetje schapen ruilen, zulke dingen. Maar oh, je bent gelijk om. Je baalt Hè? je net nog. Nee. Ja, net baal ik, maar het is eigenlijk toch wel een heel goed idee. Ja, toch wel, ja. Ja, dus... ja nou ja, ik ga met hem mee. Ja, Het ja. is altijd zo. Dus, ja. dus, dus laten we het zo zeggen. Pinnen, gaan we dat weten of vergeten? Pinnen? Laat het maar vergeten. Oké. Okay. Ja goed, we hebben het zo net over paus Franciscus gehad. Die werd vandaag geïnaugureerd In een open pausmobiel Race hij vanmorgen rondjes over het Sint-Pietersplein. NOS-verslaggever Andrea Vrede die was erbij. En die zag dat de Argentijse kerkleider opvallend vrolijk was. Nou ja, Ook die toon was weer heel anders dan we eigenlijk de afgelopen jaren gewend zijn. Hè? Geen pessimisme over de moderne mens. Geen waarschuwingen over sociale, ethische zaken in de moderne wereld... die niet stroken met de leer van de kerk. Nee, een hele werkbare boodschap. Zorgen voor andere mensen, voor de armsten. Zorgen voor deze aarde. Dit is een hele groene paus. En ook zorgen voor jezelf, dat haat en overmoed, dat je daar afstand van doet. Uh, al deze dingen, deze directe boodschap maken volgens mij dat deze paus heel veel mensen aanspreekt. Ja, Andrea Vrede zegt het spreekt heel veel mensen aan, maar spreekt de paus Jullie ook aan? Komen jullie uit een katholiek land? Nou, hij is christelijk, dus ik denk dat hij meer aanspreekt dan mij. Ja. Hey, ik ben heel christelijk. Alleen ik heb niet zoveel met de paus, maar volgens mij zit het wel een toffe uh, tof peer. Hij is ja. wel oud hè? Ja. 76 of zo? Weet jullie de naam van de vorige paus nog? Uh, Benedictus. Ja, heel goed. Ja, er zijn er er toch wel mensen die hem vergeten zijn. <laughs> maar, deze man, uh, Franciscus, je, je, je zei net al een klein beetje, wat voor gevoel heb je daarbij? Uh, nou, ik heb een foto van hem gezien in de krant en het leek me echt wel een olijke gozer. En ik heb niet zoveel met de paus, want ik, ik ben helemaal niet katholiek of zo. Maar deze man, die heeft mijn sympathie wel. Ja? ja. Ga, is, gaat hij ook goed zijn voor de kerk, denk je? Ja joh, tuurlijk. <lacht> de, <lacht> maar, ik heb niet dat jij weinig mening hebt over deze paus. Eigenlijk. Ja, ik heb hem één keer ergens voorbij zien flitsen op een scherm, maar ik heb er niet echt uh, goed naar kunnen kijken. En ik weet ook niet echt wat zijn achtergrond is en okay. zo waar hij vandaan komt, wat hij gestudeerd heeft. Dus dat is een beetje, ik okay. kan er niet heel veel over zeggen eerlijk gezegd. Wat zijn hobby's zijn. Ja. Ja. Dan mag Koen zeggen, is weten of vergeten, paus Franciscus? Nou, ik, ik wil hem nog wel even in de gaten houden. Weten, oké. Okay. leuk. <middels> Goed gevoel. Bullshit alarm. Laten we luisteren naar de Amerikaanse ex-president George W. Bush.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 Met de inzichten van nu klinken deze woorden erg vreemd. De afgelopen tijd komt steeds meer informatie naar boven... over de motieven van de VS om Irak binnen te vallen... voor de aanwezigheid van massavernietigingswapens Leek het te zijn, maar daar was in ieder geval geen sprake van. Sommige mensen vinden dat zelfs Bush als oorlogsmisdadiger... voor het gerecht moet komen. Zeg het maar, jongens. Zou dit inderdaad een staartje moeten krijgen? Oh, ik was even aan het volgende nummer aan het denken. Ik, nou, nou, het is pittige materie. Ik, ik wil dus ook... De, ik wil best een zinnig woord uitbrengen, maar <laughs> dat, is dat gaat het niet worden, denk ik. Oké, okay, ik zal het je uitleggen. Het is tien over drie, dus het is moeilijk. Maar ja, daarom, we gaan het ja. toch met elkaar proberen te besluiten. George W. Bush, in Nederland natuurlijk sowieso niet heel erg populair. Maar die heeft toch wel onder hele schimmige gronden uh, de oorlog verklaard. al Irak is daar binnengedrongen met zijn land destijds. Uh, samen ja. met uh, zijn vicepresident en de rest van zijn... Uh, ja, daar gaat het al fout. Dat moet je, moet je gewoon niet doen. Als, het aan, als je het aan jou had gevraagd, was het gewoon nee, niet gebeurd. mensen hè? moeten gewoon geen oorlog voeren. Ik vind dat, uh, dat je dat gewoon niet moet doen. Doe je alleen maar mensen met pijn. Ja, dat is gebeurd. De vraag nu is, moet hij daar nu voor vervolgd worden? Moet dat nu, ja. ja. Ja, als hij oorlog... Ja. Ja, ja, okay. ja, maar dan ga je weer oorlog tegen hem voeren. Een rechtszaak. Nee, een rechtszaak, dat valt Precies, dat is heel anders, Koen. Maar niet vergeten dus, kortom. Nou ja, dit, we moeten dit, niet vergeten dat we nee. geen oorlog moeten voeren. Heel goed, niet vergeten. Ik heb niet helemaal precies onthouden wat we nou wel en niet gaan vergeten... maar, maar we zijn er wel uit van, van dinsdag 19 maart 2013... onthouden we in ieder geval dat de hoofdstad van Cyprus Nicosia is. Uh, dat Franciscus in zijn cabrio high-fives uitdeelde op het Sint-Pietersplein. En wie laat zich niet culineren? Bush Bush. boes, Bush. Koen, oh, ja, was net al over het volgende nummer aan het nadenken. Ja, nou, dan moet hij wel heel goed worden nu. Dus als je naar die plek wil gaan, ja natuurlijk graag gezellig. Want uh, lieve Bertha is niet alleen gekomen om uh, weten of vergeten te spelen. Nee, zeker niet. En uh, als u eerder ingeschakeld bent, heeft u ze ongetwijfeld al gehoord. Lieve Bertha maakt namelijk ontzettend leuke, vrolijke liefdesliedjes. Is dit ook weer een liefdesliedje trouwens? Nee, dit is ellende. Existentiële... Uh, uh, Dinges. Oké, okay, ja. heel ja. goed. Nou, zo net dus heerlijk vro vrolijke liefdesliedjes. Nu ellende op Radio 1, maar wel ellende in een soort poëtisch, hopelijk iets vrolijk jasje. Dit is lieve Bertha. Overgaan. Zie ons nou staan. We hebben onze mooie kleren aangedaan. Want we zullen ook. Zijn. En we dansen en we springen en we zingen over pijn. Wij zullen overgaan. We zijn de woorden van de zinnen in de talen die ze straks niet meer verstaan. Hier zal achterblijven onze levenloze lijven. En misschien dat wat we schrijven Lieve Bertha, live op Radio 1. En zometeen dan spelen ze nog één nummer. En zometeen gaan we het ook hebben over een jeugdheld. Volgens mij van jou en mij, Willem Wilmink. Die is uh, namelijk uh, tien jaar geleden overleden. En uh, zijn hele oeuvre, dat, uh, of aan het archief eigenlijk dat uh, zijn vrouw heeft opgebouwd... wordt nu geschonken aan het Nationaal Letterkundig Museum. En uh, daar gaan we het zo meteen over hebben met de weduwe van Willem Wilming. Ja, dat gaat allemaal gebeuren op ja. de eerste lentedag. Want die gaat officieel morgen van start. Maar het eerste ei is nog steeds niet gevonden. Dat kan nog wel even zo blijven, want vorst en sneeuw is opnieuw in aantocht. Harm Niesen van de Stichting Faunabescherming zit al weken in spanning. Goedenacht. Goedenacht. Of valt die spanning wel een klein beetje mee? Ja, dat valt wel mee hoor. Dat, dat eerste kivisei, dat komt heus wel. En uh, het komt elk jaar, dus nu ook weer. Ja, maar als je daarna aan het kijken bent, dan hoop je toch ook wel een keer iets te vinden. En je, er wordt toch al een paar weken gezocht volgens mij. Of zijn dat nee, niet zulke hele slimme hoor. zoekers? Nee, dat weet ik niet. Ik, ik, ik ben geen zoeker. En uh, andere mensen die zullen het nu ook hoogstens heel voorzichtig proberen... Een beetje onder het mom van je weet maar nooit, maar diep in hun hart zullen ze het gevoel hebben dat het er toch nog niet is. Het is nog ja. geen weer. Nee. Ja, nee, misschien ben ik gewoon een hele domme kievitseizoeker. zoeker. Want ik baseer me natuurlijk op twee weken geleden. Toen was het zonnig en vertelde u dat het eerste kievietzei eh, meestal rond 10 maart gevonden wordt. Ja, het is nu eh, ja. de 19e, 20e. Eh, dat, ja. de, de, dat heeft allemaal met het weer te maken. Ja, ja. ja klopt helemaal. Het ja. is gewoon te koud voor, die, voor, de, voor de kievieten. Het is gewoon te koud, ja. Ik bedoel, als ik het goed begrepen heb, dan komt er waarschijnlijk aan het eind van de week zelfs weer sneeuw. Mm -hmm. En uh, ja, je kan je niet voorstellen dat een kieviet uh, zin heeft om in de sneeuw te gaan zitten bloeden. Maar in de, in de berichten die ik erover lees staat dat op 1 april het raapseizoen stopt. Ik weet ten ja. eerste niet zo goed wat dat betekent. En ten tweede verwacht ik dan toch dat voor het einde van het raapseizoen er iets gevonden is. Ja, nou, dat raapseizoen, dat betekent hè, dat je in Friesland dan in totaal... Door zo'n 6000 mensen die dat als hobby hebben: zo'n 6000 eieren geraapt zouden mogen worden. Mm -hmm. En dat is tot 1 april. En uh, dat gaan ze dus dit jaar niet halen is de verwachting. En uh, nou, wat ons betreft, maar goed ook, want wij proberen al enkele tientallen jaren om aanvankelijk in heel Nederland en nu alleen dus hm. nog in Friesland... om dat water van Kivitsa hier, uh, verboden te krijgen. Want het, het is in feite door Europese wetgeving uh, onmogelijk. Maar het is cultureel erfgoed ofzo in Nederland? Ja, nou, dat willen de Friezen er graag van maken. Dat ja. wil zeggen een deel van de Friezen, Want uh, we zijn er inmiddels wel van overtuigd dat er ook het merendeel van de Friezen zelf helemaal niet ziet in nee. dat eierenrapen. Nee. En wat u betreft, ondanks dat er niet gezocht heeft kunnen worden, dus tot 1 april, of tenminste, er kan wel gezocht worden, maar er ja. wordt niks gevonden, blijft dat wat u betreft staan. En dat betekent extra veel kivieten in Friesland. Nou ja, Dus eigenlijk dat is komt de kou leuk. heel goed uit, ja. Ja, precies. Wij hebben geprobeerd om het verboden te laten worden door ja. de rechter. Die heeft ons niet in het gelijk gesteld. En nou krijgen we dan maar gelijk van de weerwode. Heeft u enig idee hoe een kievit dat doet? Ik bedoel, als, als een, een, een menselijke vrouw zwanger ja. is... Dan, dan, dan, ja. dan komt het kind eraan, of je nou wil of niet. Ja, ja, ja, ja zeker. Menselijke vrouw, dat is een leuke ja, uitdrukking. <lacht> maar nee, maar, maar, maar, maar en, helemaal gelijk. En... Kijk, op het moment dat uh, de, een kivi-vrouwtje bevrucht is door een mannetje... dan komen er eieren en dan kan zij ze wel zeggen van ja, maar het is nou veel te koud, maar dat kan je niet tegenhouden. Nee. Dan komen ze, ja, dan ontwikkelt zo'n ei zich. Maar het, het, uh, de neiging om te gaan paren, neemt ze met dit weer bij die kievieten. Ook sterk af, Dat staat ook op een laag pitje. Dus Kijk. het zou kunnen dat er een van deze dagen toch ergens een ei gelegd moet worden. Uit, ja, uit wat, wat ze dan wel noemen legnood. Ze, ze moeten dan hun ei letterlijk wel kwijt. Oh. Goed nieuws voor de kievitten. Dankjewel in ieder geval. Harm Niese van Stichting Fauna Bescherming zit al weken natuurlijk te wachten op dat eerste kievitij. Dankjewel. <laughs> Dankjewel hoor. Vroeger werd gezongen en gefloten in de straal.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 van Paljazof, Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aria. Voor sprot en haring voor begonnen jaals, zelfs in fabrieken kwam van overal toch weer een liedje door de grote hal. Wilfers drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem, op elke steiger klonken liet. Van Paljazov, Jeruzalem. Tussen het geratel van machines toe,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 Van Paljas of Jeruzalem, Hilferstondril bestond nog niet. Maar iedereen zijn eigen stem, op elke steiger klonk een leer. Van Paljas Jeruzalem. Ooit heette dat zo. En dit is Hit Radio 1. En dit nummer werd geschreven door niemand minder... we hadden het net al over hem, dan Willem Wilmink. Ja, het letterkundig museum heeft het archief in handen gekregen... van dichter en schrijver Willem Wilmink. Ruim twintig dozen vol met memorabilia, handgeschreven <laughs> gedichten... en nog heel veel meer kenmerkende voorwerpen uit het leven van Wilmink. die zijn binnenkort in Den Haag te beonderen. De weduwe van Willem Wilmink heeft het archief geschonken aan het letterkundig... en met haar praten we over het archief en over het nalatenschap van haar man. Mevrouw Wilmink, nacht. Van waar deze verhuizing? Van waar, ja. Nou, uh, het is tien jaar geleden ongeveer, ja, tien jaar geleden dat Willem uh, dood is gegaan. En uh, ik, ik vond het eigenlijk wel goed zo. Het, uh, en het, de, een het belangrijke reden is natuurlijk ook dat er een um, biografie uh, wordt geschreven nu. En uh, het is voor een biograaf natuurlijk wel prettig als alles een beetje bij elkaar is. En dan niets bij de weduwe thuis. Dus Kijk. vandaar dat uh, dit een mooi moment was om uh, de knoop door te hakken. Ja, en Anne en ik hebben het er net met z'n tweeën even over gehad. Bij ons is het allemaal netjes in de Nederlands boeken voorbijgekomen. Maar wij zijn begin twintig. Er zullen ja. ook luisteraars zijn die onbekend zijn met het werk van uw man. Ja. Uh, wat voor man was het en, en waar kunnen we hem eigenlijk van kennen? Ja. Het is hij heeft zoveel gedaan, dat er zal allicht wel uh, veel bekend zijn. Hij heeft natuurlijk uh, boeken geschreven. Hij is eigenlijk begonnen met, uh, uh, met kinderprogramma's van, bij de Fara, met Ome, het film van Omer Willem... En uh, het klokhuis en ook wel seniorenprogramma's hoor, dat ook wel. Ja, gekke vraag eigenlijk hè, om dat zo aan u te stellen. Dan moet u alles in één keer samenvatten. Ja, nou ja, en hij heeft natuurlijk on ongelooflijk veel teksten voor artiesten geschreven hè. Mm -hmm. En wat is De... uw lievelingswerk? Wat mijn lievelingswerk is? Mm Hoe -hmm. gunstig. Ja, dat is moeilijk hè. En liefde, ja, dat, dat zijn er heel veel. Ja, hij heeft natuurlijk ook wel speciaal voor mij uh, gedichten gemaakt. Uh, uh, Echtpaden in de trein of zo. Dat, uh, wij gingen, altijd, wij uh, gingen meestal met de trein als we ergens naartoe gingen. En, uh, maar wij roepen nu steeds wat goed dat hij dit allemaal niet meer meemaakt. Dat je niet meer mag roken in de trein en <lacht> dat soort dingen. Dat, en al die vertragingen. Maar uh, op dat soort uh, uh, reizen maakte hij dan wel, uh, gedichten en zo. Dus daar zijn wel uh, gedichten bij natuurlijk die ik uh, heel erg mooi vind. Maar lievelings, dat vind ik heel moeilijk. Ja. <laughs> het, het zijn echt twintig dozen vol, hè? Die stonden allemaal bij u thuis op zolder? Of had u een mooi ja, plekje kon... daarvoor in ingeruimd? In nou ja, ja. die stonden inderdaad op zolder, ja. Ja. En ik uh, heb alles nog wel weer door mijn hand laten gaan hoor, om te kijken wat het nou allemaal was. Dus het is eigenlijk wel een, wel een heel leven wat daar uh, in een busje ja. wegreed hier uh, uit Almere. Maar is het dan, heeft u uiteindelijk ook gedacht of op een, een paar dingen van nou, dit, dit geef ik niet of is het gewoon allemaal? Nou het is nu eigenlijk allemaal wel gegaan omdat natuurlijk iemand een biografie uh, schrijft. En ja. die wil natuurlijk ook wel alles weten dan. Hè? Dus, uh... En die heeft u liever niet thuis over de koffie iedere dag? Nou, het lijkt me voor uh, de, de biograaf ook niet prettig uh, om steeds de heigende weduwe in de ja. nek te hebben. Hè? Dat, uh, dus dit was een prachtige opleid, op, op, uh, oplossing. Het gaat natuurlijk, het gaat nu zit nu in het Leiden Museum, maar het gaat nu nog naar Amsterdam, naar de Universiteit van Amsterdam. Die hebben een afdeling bijzondere collecties. Daar gaat, wordt het dan gestald. En daar gaat uh, Elspeth Etty, die dus de biografie gaat schrijven, die gaat daar dan zitten werken. En als die dan klaar is, uh, of niet al te lange tijd hopen we, dan gaat het weer terug echt naar het letterkundig. Ja, en, en het, uiteindelijk is het dus voor iedereen uh, om te zien. Vindt u dat ook belangrijk, dat, dat mensen nog steeds uh, nou ja, via de tekst een beetje te weten te komen wie uw man was? Ik weet niet of iedereen daar zo in geïnteresseerd is. Maar uh, hij is natuurlijk wel een figuur geweest. Uh, die van alles heeft meegemaakt. De oorlog, waar hij natuurlijk heel veel over heeft geschreven. En, een, uh, ja, en, en de universiteit en de democratisering op de universiteit. En uh, daarna is hij uh, weggegaan daar en heeft hij op de Kleinkusacademie les gegeven. Wat ook niet zo'n succes was. En, en toen is hij helemaal uh, eigenlijk zelfstandig. Uh, ...tekstschrijver geworden. Dus en in de loop der jaren heeft hij natuurlijk heel veel uh, van die gekke dingen uh, meegemaakt in de samenleving. Dus op dat gebied is hij natuurlijk ook wel een uh, interessant uh, figuur. En had dat niet eigenlijk een Enschede moeten zijn? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, daar is al zo... Daar is heel veel, want die doen dat geweldig hoor. Die, uh, die eren hem uh, heel mooi ja. met van alles. En, uh, ja, nee, en maar uh, di uh, dit is echt, het is natuurlijk allemaal uh, origineel werk en zo. Ik vond het ook al een beetje eng hoor, dat het hier op zolder stond. <laughs> en uh, daar, je weet gewoon bij het Letterkundig Museum, ja, daar hebben ze speciale ruimtes voor, eh, brandvrij en weet ik veel. Dus dan is het in ieder geval uh, goed, uh, wordt het goed bewaard. Ja, nee. en, en Den Haag is wat makkelijk te bereiken, hè? want Enschede, geen hond gaat zo lang mee, schreef uw man toch ooit? Jee, dit is het eindpunt van de trein, hè? Ja, precies. Bijna geen hond hoeft er te zijn. Bijna geen hond gaat zover mee, Enschede. <laughs> Alhoewel ze nu een extra lijn hebben naar Duitsland, hè? Dus, kijk, kijk, je kunt er nu van twee kanten naartoe, maar u woont er in ieder geval niet meer, begrijp ik nu. Nee, ik ben eigenlijk, uh, wij woonden toen ik in Enschede in de Javerstraat en toen Willem dood was, toen ben ik eigenlijk meteen uh, vier maanden later daar weggegaan. Kijk. Want het was huis, straat, Willemsenstraat, stad. Alles was, draaide om Willem en dat is prima. Maar uh, ik dacht uit een soort uh, zelfbeveiliging, dat moest ik maar niet doen. Dus, uh, dus dan is Almere een mooi alternatief. En dan af en toe op en neer naar Den Haag nu. U kunt er in ieder geval nog mooi over vertellen. Wopke Wilming, weduwe van Willem Wilming. hartelijk dank voor uw toelichting. En vanaf ja. volgende week woensdag zijn de eerste stukken uit het archief van Wilmink te bewonderen... in het Letterkundig Museum in Den Haag. Goedenacht. Goedenacht. Dat maakt het alweer half vier midden in de nacht. Maar dat betekent niet dat er geen nieuws is. En. Nieuwsminuutje. Gelukkig wordt alles samengevat door Vera Simons. Ja, in de Amerikaanse Senaat hebben de democraten een wetsvoorstel voor de wapenwet moeten afzwakken. Er is onvoldoende steun voor een verbod op schietwapens met een militair karakter, zoals machinegeweren. Dit verbod op aanvalswapens was een van de belangrijkste punten van Obama's wapenwet. Andere onderdelen van die wet zijn bijvoorbeeld een verscherpte controle van Amerikanen die wapens kopen... en een beperking van het aantal kogels in een magazijn. En ook die voorstellen veroorzaakten veel verzet bij de Republikeinen. En dan nog een update, zoals beloofd, over het ongeval in New York. Daar zit dus een bouwvakken op dit moment vast... door een ongeluk bij een metrobouwplaats. De werknemer zit uh, pr om precies te zijn tot aan zijn borst in de modder... maar is inmiddels in veiligheid gebracht door de brandweer. Die zijn nu druk bezig met het verwijderen van het vuil om hem heen. Dat doen ze met behulp van handgereedschap en een graafmachine. Het is nog onduidelijk hoe lang het zal duren... voordat de beste manken worden gered. Maar is bekend dat hij ademt en reageert... en er is een arts ter, ter plaatse, bedoel ik, sorry. En dan het ongeluk tijdens een militaire oefening in de Nevada-woestijn. Dat heeft nog een slachtoffer geëist. Het dode aantal van de mortierexplosie afgelopen maandag... staat hiermee op acht mariniers. Zeker acht anderen raakten gewond. Het gebruik van het betreffende wapen is wereldwijd tijdelijk stilgelegd. Het incident vond plaats bij een depot... dat wordt gebruikt voor troepen die overzees gaan dienen. De mortier ontplofte onverwachts tijdens het prepareren van... al dus een verklaring van het leger. Dat was het voor dit moment. Het Nieuwsminuutje... Dank je Vera Simons. Dan zeg ik nog dat in de finale van de World Baseball Classic tussen Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek het inmiddels 0-3 staat in de zesde inning nog altijd voor de Dominicaanse Republiek. En dan gaan we het zo meteen hebben over een manege in Schouwen-Duiveland. Wij zijn fan van die manege, want bij die manege zijn er ook veel minder valide welkom. Die gaan daar paardrijden en dat kan straks misschien niet meer. Oehoe!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 me Black Horse and the Chelly Tree van uh, Katie Tunstall, geboren in Edinburgh. En we wachten al drie jaar op een nieuw album van Die Beste Vrouw. En we wachten ook op In de Kantlijn. Want wat is er vandaag nog meer gebeurd? Dat hoort u zo meteen in Nog Steeds Wakker en Nog Meer. Dan bedoel ik dus buiten het nieuws dat u al eerder op Radio 1 hoorde. Voor bijna 400 ruiters op Schouwen Duiveland dreigt een einde te komen aan hun hobby. De manege balans waar ze lid van zijn, kan het pand waar uh, gereden wordt niet langer huren. De enige optie is om het gebouw te kopen, maar daar is geld voor nodig. De manege is daarom hard op zoek naar sponsoren. Jan van der Meij van de Manege, Goedenacht. Goeden, uh, nacht. Uh, ja, wa waarom uh, kunnen ja. jullie niet blijven? Nou, uh, het, uh, het doet ze voor dat de huur opgezegd is uh, omdat de eigenaar van Onroerend Goed uh, het Onroerend Goed uh, moet verkopen van de bank. Ja, Dus jullie Met, willen uh, het graag, jullie willen dus graag zelf kopen? Ja. Hoeveel, ja, bedoel... hoeveel geld moet er op tafel uh, komen dan? Uh, er zijn geen banken die mee willen werken. We zijn bezig geweest uh, om een financiering te krijgen voor een groot deel. En dan uh, vanuit de stichting paardrijden gehandicapten hebben we allerlei acties opgestart. En de bedoeling was dan om dan uh, het grootste gedeelte via een bank te financieren. Maar ja, het zal wel te maken hebben met deze tijd. Maar er is geen bank die een financiering wil geven. Mm -hmm. En dus wij zitten te zoeken of wij zoeken naar iemand... Uh, ...die een uh, investeerder of uh, wie dan ook, of particulier... ...want we hebben negen ton nodig... Dat is, door dat is door inderdaad de natie is het dat inmiddels geld. wat minder, maar het is een groot bedrag. Maar het, het woord gehandicapten viel zojuist heel even. Dat is ook ja. hetgene waarop het meteen de aandacht krijgt, natuurlijk. Ja. En waarom ja. wij het eigenlijk toch ook inderdaad onvoorstelbaar ja. vinden dat jullie nu op die zoektocht moeten. Want ja. jullie hebben ook een dienst, of jullie bieden ook uh, lessen aan voor minder verleden. Ja. Hoe zit dat? Nou, wij bieden inderdaad lessen aan. En we bieden lessen aan gewoon als, uh, ja, als sport, maar ook als therapie. Um, en we hebben op momenteel ongeveer 88, 80 ruiters met een beperking. En dat zijn de ruiters waarvan de jongste drie jaar is. Um, daarnaast hebben we ook dagbesteding voor mensen met een beperking. En we hebben ook nog eens uh, het LOL-project. Dat is het leren op locatie. Mm -hmm. Dat is een stageproject dat we in samenwerking hebben met uh, een school in Zierlijk En heeft u daar een is... subsidie voor gekregen voor dat soort... We jaar? hebben altijd zonder subsidie gewerkt. Want... Uh, ja. dat. Verder is dat concept wat wij hebben, is dat wij ruiters hebben die bij ons rijden. Uh, ruiters met en zonder beperking. En eigenlijk in die combinatie met de dagbesteding en we doen logeeropvang. Uh, we hebben de kantine die gewoon zijn omzet draait. Uh, ja, ze hebben enorm gegroeid. Ja, maar is dit niet al het moment om toch nog aan die subsidie te denken? Want het is toch een maatschappelijke taak die je op deze manier vervult. Uh, uh, dat eigenlijk wel. Een heel grote maatschappelijke taak, zeker hier op het eiland. Maar uh, ja, we hebben wel bij de gemeente aangeklopt, maar ja, potjes hiervoor zijn er niet en uh, ja, misschien dat iemand een, een tip voor ons heeft, want je probeert van alles en soms komen tips uh, van uh, uit hele andere hoeken, van mensen die er misschien meer ervaring mee hebben mm -hmm. maar op, tot op dit moment hebben wij niet een toezegging van een subsidie of wat dan ook nou ja, nog even dan over die activiteiten die u doet, want daar wil ik ja. het even over doorvragen minder voor lieden, dat kan natuurlijk ook van alles zijn uh, voor wat ja. voor beperkingen uh, komen bij u eigenlijk paardrijden met mensen nou, ik, ik, met wat voor beperkingen ik wil twee voorbeelden noemen, als u bij ons binnenkomt dan kunt u daar een jonge dame zien lopen, waarvan en u denkt zo, ja, die uh, leuke, leuke meid, bij wijze van spreken. Maar die heeft bijvoorbeeld uh, een hersenverliesontsteking gehad. En heeft daardoor niet aangeboren hersenles zo. Daardoor ook een aantal beperkingen. Maar we hebben ook uh, vanmiddag bijvoorbeeld Germaine die rijdt. Dat is een jonge vrouw. Die heeft een hersenbloeding gehad. Die zit in de rolstoel. En uh, die wordt dan echt uh, via het opzetperon en met mensen ernaast Kan zij toch paardrijden. En zo hebben we eigenlijk heel verschillende handicaps. Kinderen met autisme, met ADHD. maar ook mensen met een uh, ja, behoorlijke lichamelijke beperking. Maar door de mogelijkheden van ook bijvoorbeeld een tillift. en de hulp van heel veel vrijwilligers. want anders zouden we dat ook niet kunnen doen. Uh, kunnen ze toch. Even dat uurtje, soms een half uurtje, afhankelijk van wat ze aan kunnen, daar houden we ook altijd rekening mee. Kunnen ze toch even genieten van, even vrij van de grond zijn, zoals sommige ruiters dat zeggen? Nou, als ik het goed het is on, onvoorstelbaar, want u heeft een concept dat, uh, dat werkt en de, de banken ja. en, de, en de overheid willen niet meewerken. Uh, dus bent u op zoek naar mensen in het bedrijfsleven en particulier. Ja. Eigenlijk bent u gewoon op zoek naar geld. Nou, um, gewoon op zoek naar geld. Als wij een, en, een ik klein beetje nog... zouden kunnen ja. helpen, zeg ja. alsjeblieft waar luisteraars zich even en, en bedrijven zich kunnen ja. melden om dit, uh, dit te ondersteunen. Ja, nou, in ieder geval voor investeerders die een goed rendement zoeken... want de manege draait gewoon heel erg goed, ook door het concept zoals we het hebben. Dus zo rond de 6% het rendement wat we kunnen aanbieden. En ze kunnen in ieder geval een mail sturen naar info.manegebalans.nl. Verder staat op de site van manegebalans, Balans, dat is www.manegebalans.nl... Uh, www en op de site van de Stichting Paardrijden Handicapten... Dat is www.spgsd.nl. Kunnen ze in ieder geval de informatie vinden, de telefoonnummers. En uh, nou ja, degene die, die zegt van nou, ik, ik, ja, ik, ik ben in de mogelijkheid. Uh, dan zouden we echt willen vragen ja. van dit is ons uh, laatste middel om de manege te behouden... Zoals het is, het concept zoals wij het gemaakt hebben. Nou laten we hopen Met, dat dit uh, een laten we hopen dat dit een klein beetje dan uh, gaat helpen. En laten we hopen ja. dat het ook vooral blijft bestaan. Marjan van der Meij ja. van Manege Balans. Dank u wel. Dank u wel hoor. En dat de balans dan weer positief uitvalt... op een gegeven moment voor de manetische balans. Bij ons aangeschoven inmiddels, dat kunt u volgen via radio1.nl... want er is ook een webcam hier in de studio, is Vera Simons. Vera, jij hebt allerlei dingen op televisie gekeken. Ja. Uh, in een mediaoverzicht gestopt. En nou weet ik, dat heb ik zelf niet kunnen zien... dat een van de hoogtepunten van tevoren aangekondigd van, het, uh, televisie, uh, van de televisieavond... zouden moeten zijn dat eh, Rafaël van der Vaart, Sylvie van der Vaart... iets zouden zeggen over die, die, die knokpartij die ze hebben gehad. Uh, heb ja. je daar iets van gezien? Ja, precies. En dat ga ik helemaal aan het einde... Uh, Oeh, blijf luisteren, oplichten. zou ik zeggen. Precies. Ja, het was uh, ook weer raak bij de rijdende rechter. Een oude mevrouw is enorm boos... omdat de schermen zijn geplaatst in de tuin van de buren. En dat verpest natuurlijk haar gehele uitzicht. Best wel een big deal. En laat mij naar godsnaam die ruimte een beetje houden. Dat ik weg kan kijken, dat ik ook eens iemand zie lopen. Wat zie je nou? Niks toch? Ja, een scherm dat daar staat. Dat zie ik staan. De hele dag. morgens als ik het gordijn open doe, kwak. Ja, die arme mevrouw Nanninga ziet dus iedere ochtend die schermen weer staan. En elke keer staat ze weer met goede moed op, maar die verdomde schermen gaan niet vanzelf weg. Zes jaar stonden ze. Ja. Toen Zes jaar hebben ze daar gestaan. Ja. Ja, en kon het nou niet even wachten tot we weer terug waren van vakantie. Ja. Marie, sorry dat ik het zeg, maar het is lulkoek wat je nou, daar zegt. Nou. Lulkoek! Nou, nou, nou, de tegenpartij maakt geen schijn van kans als mevrouw Nanninga eenmaal op dreef is. Ik ben het echt pissat, meen ik eerlijk. Uiteindelijk krijgt de buurvrouw haar gelijk de rechten bepaald... dat de windschermen weg moeten. Hoera, daar kan ze hartstikke blij om zijn, toch? Oeh, u kijkt heel triomfantelijk, hè? Nou, nou nee. Nee, nee, nee, niet zo erg triomfantelijk, want het had gewoon er gewoon niet tegenaan gemoeten. Nee. nee, precies. Klaar. Afspraak is afspraak. Afspraak is dus afspraak. Of je nou het mondeling doet, of weet ik veel. Ja. Afspraak is afspraak. Ja. Ja, pitgetand hoor. En dan Josje van K3, shocking nieuws bij RTL Boulevard. Het brave K3-meisje transformeert in een rebelse rakker... en gisteren verschijnt ze zelfs met een piercing op de rode loper. Ja, je hoort het goed, een piercing. De gillende fans hoeven niet bang te zijn. De piercing is niks meer en niks minder dan een puberale actie. Door middel van een neuspiercing of zo, dat is natuurlijk niet van dat je je afzet. Want ik bedoel, Karen heeft zelf bijvoorbeeld ook iets. Dus het is niet of je dan meteen heel anders eruit ziet of zo, dan die andere meiden. Al dus de mevrouw van Studio 100. Karen heeft een tattoo en nu heeft Josje een neuspiercing. Niet zo'n big deal, zou je denken. Maar goed, als je zo zit te kijken, hè, je ziet er ook met Johnny... dan zou je denken, ja, het is toch een beetje aan, het, aan, het, aan het, het verschil... tussen wat ze nu als werk doet, hè, waar ze dat tv-programma voor gewonnen heeft... meedoen met K3 en Leuk Zingen dat het Leven, zo mooi is en, en weet ik wat allemaal. Het gaat toch een beetje vloeken bijna met, met het leven... wat je nu met Johnny aan het leiden bent. Kom man, het gaat hier om een freaking neuspiercing. Laten we hopen dat het een soort eenmalige oprisping is... Of maar, en dat niet uh, K3 echt de neus uitkomt, zoals, oh, nee. zoals we best vandaag even dachten. Oh. Met een neuspiercing kan je niet zingen over nee. hoe Leuk Leven. Nee. Nou, kun je niet zingen hoe leuk het leven is. Mag ik even citeren uit de eerste hit van K3. Heel zachtjes, geen kreuntjes en geen lachjes. Het wordt een mooie zomer, het lied van nog iets. Het is echt waar. Het is een smerige, smerige tekst. Het is echt waar. Ik ga het zo even opzoeken. Ik denk dat vooral Albert Verlinde de man is... die zich uh, het meest erover opwint. Nee. En uh, nog meer mooi nieuws uit RTL Boulevard. Je had het er net al even over. Um, Faya Laurens hoorden we dus straks emotioneel op tv... maar ook Rafael van der Vaart liet zich van zijn gevoelige kant zien. In een interview aan Johan Derksen deed hij de volgende uitspraak. Ik heb ook wel eens ruzie met mijn vrouw. Maar alleen er staat de volgende dag niet in de krant. Nee. Ja... Dat is, is jouw geluk. Ik heb er overigens niet geslagen. Dat, laat dat even duidelijk zijn. Dat is voor mij het moeilijkste en dat, daar ik ook wel verdrietig van. Ja, arme Raphael. Zou Sylvie gewoon een aansteller zijn of zo dan? Team, uh, bij welk team zit jij? Team Raphael of team Sylvie? Ik zit bij team Josje. <lacht> De neuspiercing ja, van Josje. Ja, ja, Josje. Toen Josje <lacht> nog niet bij K3 zat, was het. Ik heb het even opgezocht. Ik wil jou, jij wil mij. Ik weet een plekje waar ze ons niet vinden. Jij mag me verslinden. En nu komt-ie, nu komt-ie. Dit is vies gewoon. Ja. Dit is echt schandaal. Dit is voor kinderen, dit is eigenlijk niet voor kinderen. Dit is nee, eigenlijk toen, gewoon nee, voor vieze nee, nee, dit, oude ja. mannen. Maar dit was toen K3 dacht dat ze nog een echte hit kregen. En toen bleken al die kinderen dit leuk te vinden. Heyo, heyo, mama, nee, nee, nee, hey, joh, helemaal niet nou, helemaal. En toen hebben ze alles omgegooid. Hebben ze daardoor het, de doelgroep uh, verplaatst? Nou, ja. ja, toen dus zaten dat... ze nog niet bij Studio 100 met tijdens, uh, tijdens deze hit. Ah. Oh, interessant. Ja, nou, ja. Ik vind, vind Josje leuker dan de muziek. En Josje met neuspiercing <laughs> ook. En Josje zonder, zonder Johnny vind ik ook leuk. Dus we kunnen het allemaal uitvinden. Dank je wel in ieder geval voor dit uh, spraakmakende overzicht. Ja, yes. Vera Simons. Dank je wel. En bij ons in de studio uh, nog steeds uh, lieve Bertha. En uh, zometeen het laatste nummer is wel... Uh, moeten we toch even bijpraten. Het is de tweede keer dat jullie hier zijn. En de vorige keer vertelden jullie mij uh, over de, uh, de in hele intrigerende levensstijl... die jullie hebben. Namelijk dat jullie gewoon na jullie middelbare school gewoon gestopt zijn... met alles uh, in een samenleving in een huis wonen, en eigenlijk doen we wat jullie zin in hebben. Is dat nog steeds zo? Uh, nou ja, we zijn niet gestopt met alles natuurlijk. We hebben nee. gewoon uh, gedaan wat we wilden. En dat was muziek en, uh, en film en, en dingen doen die wij leuk vinden. En dat doen we nog steeds. En dat gaat uh, bijzonder goed eigenlijk. Ja, we, we wonen nu in inmiddels uh, vier anti-kraakhuizen verder, denk ik. Zes. Zes. nee, maar toen woonden we niet in ons eerste anti volgens mij. Nee. Maar in ieder geval zes anti-kraakpanden? Ja, joh. Ja. Ja, on the edge. Het lijkt ja. alsof we vuizen echt een ho als, als hobby hebben, maar dat uh, is niet zo. Ja, we hebben wel de tijd. Maar uh, ja, dat is. Maar heel, heel veel bandjes die hier komen, die, die, die, die ongeveer net zo goed gaan uh, als jullie, die, die, die moeten hiernaast ook werken. Uh, doen jullie dat? Nee, sneu voor ze. Ja? Jammer. Ja. <laughs> nou, ik hoef gelukkig nog geen vrouw en kinderen te onderhouden. Ik hoop zelfs een rijke vrouw te treffen. Ja. Maar mijn vriendin zit op het conservatorium. Nee. Um, hey. we zijn gewoon heel arm en gelukkig. Ja, uh, uh, jongens, uh, het is natuurlijk een, een Nederlandstalige band. En als je hier een jaar geleden was geweest... En jullie waren hier een jaar geleden, maar toen was ik er nog niet... had ik je gezegd, dat is een moeilijke markt. Maar nu een jaar later zijn er natuurlijk wat Nederlandstalige hitjes geweest. En sterker nog, Nielson die heeft met... Uh, de Beauty and the Brains, zelfs de grootste Nederlandstalige hit... van deze eeuw gescoord. Kortom, er is een markt voor. Daar heb ik toch gelijk in. Je kijkt me aan alsof ik lieg. Alsof ik nee, nee, klopt. Nee, ja, er is een markt voor. Ja, zeker, ja. En, ja, en ik denk dat de Radio 1-luisteraar het met me eens is... dat het ook wel weer eens tijd is voor een paar Nederlandstalige hits. Zijn jullie daar ook naar op zoek? Nou ja, het zou natuurlijk leuk zijn om een hitje te scoren... We spraken met Miss Montreal uh, op radio 2 vorige zondag, of die zondag daarvoor. Mm -hmm. En toen, toen zei ik: Hoe kun jij, er nou, kun jij er nou eigenlijk gewoon lekker van leven? Toen zei ze: Ja, door mijn hits kan ik de, kan ik gewoon, heb ik gewoon een, een salaris. Yeah, bro, en alles wat ze daarbij verdient is mooi meegenomen. Ja. Dus doe maar een paar hits. Leuk. jullie ja. moeten hits hebben. <laughs> hebben jullie die? Denken jullie dat uh, Jacqueline bijvoorbeeld? Of straks, nou, we hebben onlangs, de single uh, ongekust. single, uh, Ongekust. Uh... Nou, we hebben uh, Ongekust als single uitgebracht uh, twee weken terug ongeveer met videoclip. En, uh, ja, die wordt goed ontvangen en dat is toch wel een beetje een, een hitgevoelig nummer. Lekker, uh, ja, ik vind hem zelf erg lekker. Ja, je het is zelf geen hit, Maar, denk, ja. je ook echt dat het, maar uh, denk je ook dat het nu al past op de, de commerciële radiostations? De 538's, Q-Music? Zijn nou, daar in de rotatie? Dus uh, dat die uh, vaak gedraaid wordt? Nou ja, het is uniek en het is... Uh, ja, Ze moeten nog een beetje aan ons snuffelen, denk ik. Ja. ik bedoel, we geven ze rustig de tijd, uh, laat ze maar luisteren. En uh, het komt allemaal wel. Ja, en uh, nu heb ik op een papiertje staan, Simon en Garfunkel, Bluff, Jurk en Act in Munnik. Toch kan ik ook wel me voorstellen dat je misschien met wat meer Nederlandse jaren tachtig uh, nederpopkwaliteit bent, jezelf zou willen vergelijken. Doe maar. Ja, toch doe maar. Ja, doe maar. Nou ja, we zitten in dezelfde studio met dezelfde uh, Sound Engineer en zo, maar nee. Maar geen die de, de, de, de, de, die, die proberen de, een beetje iets nieuws te zijn binnen de Nederlandstalige muziek. Ja, want ja, ja. Uh, je hebt zoveel uh, Nederlandstalige beentjes gehad... En, en ook het genre Nederlandstalig, maar dat is niet wat wij willen. Wij willen iets nieuws binnen de Nederlandstalige muziek naar buiten ja. brengen. En dat uh, zijn we aan het doen. En ja. heel veel energie natuurlijk ook in de optredens. Wij mogen het hier, Diederik en ik, met z'n tweeën zien... in de kleine studio van Radio 1. Ongetwijfeld ook uh, snel weer in het land. De vraag is nog één keer, jongens. Waarom kunt iedereen, kunnen, kunnen alle luisteraars alles vinden Sorry, over Lieve Bertha? Nou, Google ons en heel, al je dromen komen uit. Heel goed. Okay. <laughs> Dat is een, een goede pitch. Om Ongekust is het nummer waarmee het allemaal moet gaan gebeuren voor deze band. Ik zie het ook wel gebeuren en ik hoor het wel gebeuren. Mocht u het ook willen zien trouwens, radio1.nl. Daar kunt u deze vijf jongens, want ze zijn met z'n vijven, gewoon zien ook. En dan kunt u zien hoe ze losgaan op de nieuwe single Ongekust. Lieve Bertha, live bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Het meisje van hun dromen, eenzaam lopen over straat. Ze heeft de korte weg genomen, ik tel de passen die ze maakt. Ze zal lopen naar een bankje aan het water in het bar. En dus ze zal staren in de verte, waar ze wacht op ene mark. Ene mark, ah, ene mark. De hele die zal niet komen, hij is een lul en stinkt naar bier. Hij pakt de meisjes die nog dromen en breekt hun hart voor zijn plezier. En ze zal zitten op dat bankje wachtend op een dode mus. Mooie tranen in haar ogen, mooie lippen ongekust. Ongekust, Ah, ongekust, Ah. Ongekust. ah, ongekust. ah. En ik ben heel toevallig onderweg naar het station. De wind wij komen mijn haren, zie mij lopen door de zon. Ze zien me lopen op zandalen, dat is al een goed begin. En mijn hondenogen stralen, daarvan krijgen meisjes zin. Zoveel zin, ha, ah, zoveel zin. Dan moeten mannen troosten zonder passie. Kan dat niet? En dat wat nu gaat komen, dat is wel een beetje raar. En ook wat snel zo met uw vrede. En dat in een openbaar open. Alles anders, zoekend, kijk ik om me heen, natte plekken in mijn laken, wat ben ik toch, wat ben ik toch alleen. Dankjewel, jongens. Hey, lieve Bertha, mocht u zich nou in de tekst herkennen... u bent niet alleen, uw vriendjes van de radio zijn erbij. Nog steeds wakker op Radio 1. Nog zeven minuten, dit programma. Ja, en echt heel erg bedankt. Jullie hier waren in de studio, lieve Bertha, voor de tweede keer. Wat mij betreft, volgend jaar voor de derde keer. Ja, na vierde keer, we zullen het allemaal zien. Uh, we gaan langzamerhand naar het eind van ons programma. En uh, voor ons als nachtbrakers ook aan het eind van deze dag. Een nieuwsdag die werd vooral gedomineerd door de paus en door Cyprus... Maar er is ook heel veel nieuws dat niet de voorpagina's heeft gehaald. Nieuws uit de kantlijn van de dag. Zo hebben de dorpen Sandpoort, Driehuis en Hermuiden een hertenprobleem. Tijd voor opheldering van wethouder landschap en dierenwelzijn van de gemeente Velsen. Wim Westerman, goedenacht. Goedenacht. Ja, komen de herten ook al tot in de dorpen? Uh, nou, in ieder geval aan de randen van de dorpen. En waar in de dorpen nou, laat ik zeggen, groene, groene per perken zitten, daar komen ze ook in. Ja, en wat doen ze daar dan? Eh, wat ze daar doen, nou ja, eh, het is eigenlijk al jaren zo... dat we hier uh, aan de rand van het duingebied uh, herten hebben. Zowel reeën dat zijn uh, het kleine formaat, als damherten. Uh, meestal zijn ze er in de winter. Als er in de duinen zelf het, uh, het groen schaars is of allemaal opgegeten is... en dan trekken ze richting uh, bebouwde kom. En zijn ze dus eigenlijk op zoek naar voedsel. Ja, het lijkt me niet de bedoeling dat ze ook daadwerkelijk uh, schade aanrichten... Maar dat gebeurt maar, toch, die, begrijp ik. Die discussie wordt hier en daar wel gevoerd. Ik, uh, wat zuidelijker van ons in Bloemendaal uh, zijn herten uh, aardig bezig... om in wat grotere tuinen uh, uh, van de plantjes te snoepen. En we weten dat in uh, voorgaande jaren, bijvoorbeeld in Zandvoort... Uh, daar is nu wat minder omdat de hekken om dat deel van de duinen gezet zijn... Ze uh, zelfs in de Dorpstraat bij uh, ja. grondleveranciers van uh, af en toe een peltje mee aan. Ja, is dat ook gevaarlijk? Zijn er bijvoorbeeld al aanrijdingen geweest? Nou, aan, aanrijdingen zijn er jaarlijks. Uh, en dat is dan met name de weg die vlak langs de duinen loopt. Uh, maar dat zijn er nou, meestal op de, hand, uh, op de vingers van één hand te tellen. Mm -hmm. En ook dit jaar zijn het er niet zoveel geweest tot nu toe. Uh, maar het is nu ook de periode. Hè? Ik bedoel... Uh, als het koud is, we hebben nu een lange winter. Dan uh, trekken ze richting bebouwde kom. En uh, uh, ik neem aan dat als straks uh, de vorst uit grond, echt uit grond is, en ja. weer wat warmer wordt. Ja. En dat groen in de duinen groeit, dat ze grootste deel weer terug gaan. U ik hoor dat u zich nog niet heel erg zorgen maakt. Ze worden niet afgeschoten of zo. Uh, nee, dat ik denk dat we er op termijn aan toe moeten om uh, werten ook in dit gebied af te schieten. Uh, alleen daar is ook al een vergunning voor aangevraagd. Maar. Door een of andere juridische spitsvondigheid uh, is dat door de rechter nog tegengehouden. Maar ik denk dat wel we op termijn weer daar, uh, dat we daar naartoe moeten. Nou, nou, laten we hopen dat de herten zich vooral terugtrekken tot de gebieden waar ze bedoeld zijn. En dan worden ze hopelijk ook niet afgeschoten. Uh, dank u wel in ieder geval voor de opheldering. Wethouder Landschap en Dierenwelzijn van de gemeente Velzen, Wim Westerman. Dank u wel. Ja, goedenavond. Plakkerig, zoet en onmogelijk te eten. Vandaag werd de prijs voor de beste Zeeuwse bolus uitgereikt. We bellen met de winnaar Jan Dees uit Samslag. Meneer Dees, gefeliciteerd. Dank u wel. Is uw bolus ook plakkerig, zoet en onmogelijk te eten? Uh, bijna alles, maar alleen onmogelijk te eten vind ik daar niet. Maar ja, goed, dat is gehoord bij een bolus. <laughs> <laughs> nou ja, ik kan me nog eens herinneren dat ik voor het eerst bij een, een vriendinnetje thuis kwam... en dat ik een Zeeuwse bolus uh, voorgeschoteld kreeg. En dat ja. ik letterlijk niet wist waar ik moest beginnen zonder vorkje. Nee, nee, nee. Dat is dan moeilijk, ja. Een beetje zenuwachtig, natuurlijk. Ja, precies. Hoe doe je dat, hè? Ik, ja. ik weet dat hij heel snel van het schaaltje op de grond lag bij mij. Oh, zo. Ja, ja. Lekker, ja, lekker. Maar wat is, wat is zonder gekheid nou precies de techniek van een echte goede Zeeuwse bolus maken? Ja. Wat Hoe is het, het geheim? Dat dat is, ja, hij moet altijd zacht zijn. Lekker stroperig, precies wat hij zegt. En uh, ja, mals en uh, dat je makkelijk op kan eten, nee, dat was ook een, uh, een belangrijk iets natuurlijk. Hè. En tegen hoeveel Zeeuwse moest u het opnemen? Ja. Nou, er waren uh, 26 uh, bakkers vanmorgen. En had u van tevoren al het gevoel dat u kon winnen? Ik had een goed gevoel, maar dan hadden misschien die andere ook wel. Maar ja, denk ik. wanneer wist u dat u zou gaan winnen? Misschien toen u de anderen zag liggen of heeft u ze ook geproefd? Nee, nee. Ik heb, ik heb, dan zie je die anderen hier die liggen. Dus dat weet je eigenlijk niet wat er wat de inzendingen zijn. Maar ja, ik had een goed gevoel van mijn eigen bolus. Maar ik denk dat die andere bakken het ook hadden. Dus dat is altijd moeilijk, dat is altijd moeilijk te zeggen. Uh -huh. En uh, vandaag was de winkel, neem ik aan, wel gewoon geopend. Ja, zeker. Ja, zeker ja. En liep, liep het als storm? Nee, dat is morgen natuurlijk pas nu. Ja, ja, ja, dus morgen heeft u dan extra bolussen klaar voor de rum die we gaan worden? Ja, morgen, wij, beginnen, wij beginnen straks te, te bolussen te maken natuurlijk. En morgen moet we ja. voorraad hebben natuurlijk. Ja, want u won hem al eerder drie keer, dus u bent al een beetje voorbereid toch? Ja, wij weten met een beetje het werk natuurlijk. En dat hoe, is een hoe, ja. ja. Wat is nou het recordaantal dat u verkocht heeft op een dag? Nou, Tussen 1.000 en 1.500 tegen morgen en van het weekend natuurlijk ook, hè. Ja, dat, betreft, dus dat is natuurlijk een dat, mooi aantal. Hoeveel mensen wonen er in Zaamslag? Dan heeft iedereen, <laughs> iedereen in Zaamslag dan, als het goed is, één zo'n bolus, of niet? Nou, er wonen 3.000 mensen in Zaamslag, okay. maar we hebben drie winkels. Dus uh, we hebben meer keuze natuurlijk, hè. Ja, ja, maar dan, dat zijn toch echt wel uh, dat zijn serieuze cijfers. Misschien dat er ook wel mensen van ja, buiten Zaamslag komen ja. halen, of niet? Dat, dat, dat denk ik dat ook gebeurt. ja. Dat is ook zo. Ja, het is, het, is, het is de tijd van de nacht, maar het water loopt mij in de, in de mond. Succes met bakken, zou ik zeggen. Moeten we er vroeg uit om ze alweer te gaan uh, klagen maken? We hebben hem twee uur weer gaan Oeh, oké. Ik zou zeggen, uh, dank u wel, gefeliciteerd nogmaals en uh, succes uh, met de bolussen morgen. Ze waren gewoon al bezig, uh, Diederik, met de bolussen bakken op dit uh, tijdstip. We zijn gewoon al twee uur bezig. Ja, ja dat, ik zat helemaal niet op te letten, maar hij zei inderdaad om twee uur de wekker, dus hij is gewoon al twee uur wakker. Ja. Dat geeft niet. Uh, ze zijn de beste bolussen van Zeeland. Gewoon aan het bakken zometeen. Het beste programma tussen twee en vier ochtends op Radio 1. In Lustol. Tussen 4 en 6. Zo, en 6, sorry, 2, zo hallo. Wij zijn nog ja. steeds wakker jullie nu al. Ja, wij zijn nu al wakker. Oh, en we gaan het onder andere bent. hebben over Hillary Clinton, die oh. zich heeft uitgesproken als voorstander van het homohuwelijk. En ook gaan we het hebben over de dwars door Vlaanderen. Er wordt weer gefietst, maar het weer gaat goed in het eten. Gooien. Ja, dat was van het weekend ook al zo. bij ah. maar Het was wel genieten, die koers. Al die sneeuw. en zo. Het was echt te gek. Nou, zometeen meteen blijven luisteren dus naar nu al wakker op Radio 1. Wij zijn er volgende week weer. Omroep BNL met Nog Steeds Wakker. Nog Steeds Wakker. BNL. Nieuws in de nacht.